De rechtbank in Arnhem vindt het gedrag van de mariniers en de corporaal buitensporig en veroordeelde hen voor vrijheidsberoving. De corporaal kreeg 40 uur werkstraf, de zes mariniers 30 uur. In de kerncentrale van Fukushima wordt een kleurstof gebruikt om het lek te vinden waaruit radioactief besmet water in zee stroomt. De Japanse regering is bezorgd over de effecten van de radioactiviteit op het zeeleven in de Stille Oceaan. Afgelopen weekend probeerde de eigenaar van de centrale het probleem op te lossen... door een 20 centimeter grote scheur in reactor 2 te dichten. Maar er bleef radioactief besmet water in zee lopen. Met behulp van een melkachtige kleurstof moet nu duidelijk worden... hoe het water uit de centrale lekt en in zee terechtkomt. Het rondreinende water veroorzaakt ook andere problemen. medewerkers van elektriciteitsbedrijf Tepco kunnen niet aan koelsystemen werken... zolang er radioactief besmet water in en rond de reactoren staat. Dan het weer. Eerst nog zonnig. In de middag neemt de bewolking toe en valt er in het oosten mogelijk een bui. Het wordt 11 graden aan zee tot 15 in het zuidoosten. Ook morgen bewolkt, vooral in het noorden van het land, regen. hebben Verkeersinformatie Files op de 50. Vanuit Eindhoven naar Arnhem bij Ravenstein, 3 kilometer. En vanuit Arnhem naar Eindhoven bij Ravenstein, 5 kilometer. Daar is een vrachtwagen gekanteld.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 Steun daarom de Hartstichting. Geef tijdens de collecteweek van 3 tot en met 9 april of stort op Giro 300. Want zolang levens te vroeg stoppen, blijven wij doorgaan. World Ticket Center. Kies makkelijk de goedkoopste vlucht die bij u past. Worldticketcenter.nl Ongelooflijk maar!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 Radio 1. De Gids.fm. Met Felix Meurlups. Goedemorgen, ik ga eens lekker de benen strekken vandaag. Want we gaan voetballen. Met Nieuw Amsterdam, de club van oud Ajaxide Woter en Moussampa. Gisteren werden ze kampioen van de zesde klasse. En het plan is net zo vaak promoveren tot het betaald voetbal in zicht is. En ik duik in een grijs, maar spannend verleden. Want eind jaren 60 had je in Nederland de groep IJzerman... Deze politieagenten verzamelden stiekem informatie... onder jongeren van de Kabouterbeweging en de Rode Jeugd bijvoorbeeld. Guus Meershoek tekende het verhaal op. Hij is er. En hij is er samen met Pieter, Peter IJserman. Hij is chef van de groep. En nu gratis zonnepanelen op je dak... in ruil voor 20 jaar trouw aan energieleverancier Green Choice. Nu al mogelijk voor huiseigenaren, maar kan het ook voor huurders. Alle hands aan dek. Surf naar degids.fm. Maar eerst mijn verbazing over het nieuws van dit weekend. De drie boerderijen op Landgoed de Horsten in Wassenaar... komen niet in aanmerking voor een monumentenstatus. Dat besloot de gemeente. En de Horsten is eigendom van de koninklijke familie. Die wil de boerderijen slopen om er andere woningen te plaatsen... en zo via erfpacht geld binnen te krijgen. Aan de telefoon Ben Paulidis. Hij is raadslid in Wassenaar. En hij strijdt voor het behoud van die drie boerderijen. Meneer Paulidis, goedemorgen. We hebben vier minuten voor dit gesprek. De klok start. Ja. De monumentenstatus is afgewezen. Uw strijd is eigenlijk voor niets geweest, hè? De huizen gaan tegen de vlakte. Nou, dat, uh, dat is nog helemaal niet zeker. Er zijn, uh, zijn een paar besluiten genomen. En uh, dat gaat, het gaat eigenlijk heel erg gek. Uh, er is een monumentenstatus verleend. En op twee andere is het afgewezen. En daar heeft de gemeente, en dat is nog niet zo heel lang geleden... gezegd van, uh, nee, dat hebben we niet goed gedaan... Uh, we trekken alles in. Maar zo werkt het niet. Je moet de procedure gewoon afwikkelen. Af, uh, en daar lopen bezwaren tegen. En dat is al een vreemde zaak. En nu is er een, een, een nieuw besluit genomen. En dat is nog vreemder. En dat nieuwe besluit is inderdaad is gesloopt mogen worden... en dat de koninklijke familie de nieuwe woning op mag bouwen op dat uh, landgoed. Ja, dat, dat, dat, dat lijkt erop. Maar zo'n besluit moet je nemen niet onder druk. Uh, omdat er iemand is, het Kuipersgenootschap, die zegt... Je moet, je moet nou eens met een besluit komen... Je moet gaan zeggen waarom je dat besluit neemt en je moet dat gaan motiveren. Je moet ook gaan weerleggen waarom de, de mensen die we eerder ingeschakeld hebben... de WCE-commissie, die hebben geoordeeld dat het monumenten zouden moeten zijn. Nu zeggen ze, het mogen geen monumenten zijn, maar dan moet je wel zeggen waarom. Ja, niet de moeilijke woorden gebruiken, de WCE-commissie, dat is de? Dat is welstand, cultureel nou, er, erfgoed. Dat is eigenlijk een heel makkelijk woordje. Dat waarom makkelijk wil de gemeente, net als Willem-Alexander dat... en Maxima... Af van die monumenten. U vindt ze monumenten ja, dat, althans. Dat, dat, is dus, dat is dus een hele gekke, gekke toestand, want uh, er is nog wat anders. Uh, er is nu een, een, een uh, sloopvergunning verleend op basis van het bouwbesluit... maar er moet ook een, een, uh, nou, een sloopvergunning verleend worden... op basis van het beschermd dorpsgezicht. En die vergunning die kan alleen verleend worden als er een nieuw bouwplan is... En dat bouwplan moet nog weer door de raad goedgekeurd worden. Ik hoor dus dat, allerlei dat ook... procedures over elkaar heen buitenland. Ja. er is er nog geen een afgerond als ik u zo hoor. Nee, er is nog helemaal niks afgerond en eigenlijk vind ik dit, dit persbericht een beetje voorbarig, want er is helemaal nog niks gebeurd. En waarom houdt u zich dus... zo bezig met deze zaak? Nou, uh, ik, ik vind gewoon dat als je, als je dingen doet, als je dat met elkaar afspreekt op welke manier dat moet gaan, dat je dat voor iedereen op dezelfde manier moet doen. En u bent je eigenlijk over... de procedurebewaker. Ja, ik vind dat de procedure bewaakt moet worden. En hier gaat het eigenlijk wel heel erg gek. Want hier wordt, lijkt het wel gezegd van dit gaat om het koningshuis. Dus we moeten maar even alle procedures met voeten treden. Nou is zelfs de bond heemschut akkoord gegaan met de sloop. Bent u ja. niet de enige roepen in de woestijn langs Nee, maar dat is ook weer een heel gek verhaal. De beschermvrouw van de bond heemschut is de, de koningin. koningin. En de bond heemschut houdt kantoor op het nooit Dus ik begrijp het wel, maar het is wel heel vreemd. Ik denk dat ik de enige ben die, die zo'n beetje zijn rug recht houdt... met het Kuipersgenootschap tot op heden. De enige? Met het Kuipersgenootschap? Ja, met het Kuipersgenootschap. Meneer Politisch, ja. u weet er hoe het gaat? Een strijd tegen leden van het Koninklijk Huis vind je nooit? Nee, dat is toch geen strijd. Het Koninklijk Huis moet gewoon zorgen dat het erfgoed wat we hebben... en waar zij notabene zo zwaar zijn bij zijn betrokken... dat we dat juist behouden. En dat vind ik ook al een hele gekke zaak... dat dat zo tegenstrijdig lijkt te zijn. Nou zag ik die boerderijtjes... In het journaal? Het is één grote bouwval. Ja, dat, dat, hoor ik, dat hoor ik mensen vaker zeggen. Maar dat is niet een criterium waardoor je t, tot aanwijzing van een monument komt. Als je iets niet onderhoudt, dan geeft uh, dat geen vrijbrief om dan maar te slopen. U blijft tegen? Ik blijf tegen. Ben politisch. Gewoon mooi, mooi, mooi opknappen, herbestemmen en lekker blijven gebruiken. En dan ook... Uh, wat doen aan de historie waar het Koninklijke Huis zelf aan bijgedragen heeft. Heel benieuwd hoe het afloopt van in tegenstelling tot alle berichten... zegt u, het is nog lang niet afgelopen. Het, ben het laatste woord is hier nog lang niet over gesproken. Hier wel ook. Hier is het afgelopen. Raadslid in Wassenaar, hartelijk dank. De van Amsterdam naar Groningen in minder dan een uur. Dat zou moeten kunnen in de superbus van Wubbo Okkels. Ooit bedacht als dus een van de alternatieven van de Zuid-Azeelijn, die inmiddels overigens van de baan is. Maar die hypermoderne bus die rijdt gemiddeld 250 km per uur... op elektriciteit. En komende week wordt die gepresenteerd in Dubai... op een wereldcongres voor openbaar vervoer. Vandaag de laatste testrit. En verslaggever Jan Peels is erbij. Jan, hoe ziet zo'n superbus eruit? Nou, stel je voor... Een, uh, ja, eigenlijk een hele lange stretched limousine, daar lijkt het eigenlijk nog het meeste op. Hij is donkerblauw van kleur, heeft twee voorwielen en vier achterwielen. En uh, hij staat hier uh, te glimmen in, uh, in de zon. Hij is ongeveer uh, 1,60 meter hoog en uh, 2,5 meter breed, 15 meter lang. Zo kun je je dat voorstellen, zo'n superbus. En helemaal gemaakt van carbon. Dus hij klinkt zo. Kan er ook drank in? Kan, kan er ook. Ik denk het wel als ik die naar binnen kijk. Dan uh, is er nog best wel ruimte voor een uh, koelkastje. Al, alhoewel, dat moet je dan weer niet aanzetten. Want ja, hij rijdt op elektriciteit. En een koelkast kost natuurlijk ook elektriciteit. Nou hoorde ik dat de kruissnelheid 250 km per uur is. Kan die bus ook zo hard rijden tijdens die testrit? Ja, ik weet het niet. We staan hier op vliegveld uh, Valkenburg. Of hij dat gaat halen, weet ik niet. Maar daarvoor kan ik het beste maar even naar binnen gaan hier. Door zo'n uh, automatische deur. Want dan, daar binnen zit uh, Wubbel Okkels. En dan gaat er zo'n mooie vleugeldeur gaat er dan open. Tjie, dan ga ik achter meneer Okkels aan naar binnen. Ja. In een soort vergaderhokje lijkt het wel. Ja, dat is het ook. Uh, dit ook. Er zijn twee, uh, twee plekken in uh, Superbus die we zo gemaakt hebben als demonstratie. En... Uh, dus er kunnen altijd bij plekken kunnen zes personen zitten. Dat is afgeschermd. Dan kom je er straks nog aan tafel. Dit is de eerste klas van de Superbus en een vergaderruimte. Ja, zo zou je dat kunnen zeggen. Kijk, Verder nou. zitten er nog voorin allerlei stoelen. In ja. rijen van drie opgesteld. Ja. In luxe wit leren bekleding. Ja, nou ja, crème leren is het eigenlijk. De, de Superbus, de, de hele. De ontwerpster is Antonia Terzi. En die is heel gevoelig voor als Italiaanse. Voor, voor ja, hoe mooi het eigenlijk is. Je ziet hier ook het logo van Superbus. Een S en dan eigenlijk in plaats van de B is het een hartje in de stoelen in het leer. En uh, ja, we willen gewoon dat het uh, heel mooi is eigenlijk. Nou, dat is in ieder geval gelukt. Maar ja, nu moet hij nog gaan rijden. Is Nederland ja. niet te klein voor zo'n bus die 250 kilometer per uur kan rijden? Nou, op zich niet. Uh, we hebben de superbus uh, destijds onderzocht uh, in, uh, in verband met de Zuiderzeelijn. Uh, we hebben hem vergeleken met uh, hoge snelheidstreinen, en de magneetsweefbaan. Daar kwam die veel gunstiger uit, ook veel goedkoper. Ja, Oké, okay, Maar je moet er wel een speciale baan voor hebben. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, dat is logisch. Dat moet er natuurlijk voor magneetstweefbaan en treinen ook. Uh, maar wat Superbus nodig heeft, is veel minder. Want je hoeft alleen maar tussen de verschillende rijrichtingen van de autosnelweg in de middenberm twee extra banen aan te leggen. En die worden dan gescheiden door een, door, door een vangrails. Daar kan de Superbus 250 rijden. En dan iedere 10 of 20 kilometer komt er een dynamische wegafscheiding, waardoor die kan switchen. Dan kan die dus gewoon naar de gewone auto's. En dan kan die op. even weer stoppen en passagiers oppikken, bijvoorbeeld. En, en, ja, nou, wij denken dat je de passagiers toch over het algemeen oppikt heel dichtbij waar ze, waar ze zijn. Hè. Dus uh, de Superbus kan ook naar het dorp rijden. Uh, postcode, postcode, daar, daar, daar kijken we eigenlijk meer naar. En de hele. De combinatie van passagiers, dat wordt door computers gedaan. Want iedereen moet zich opgeven via een sms of internet. Van jongens, ik wil morgen, weet ik veel, van Alkmaar naar Zwolle toe. En is het goedkoper dan met de trein dan? Het is niet goedkoper, maar het is wel voor dezelfde kosten. Maar voor de belastingbetaler is het wel goedkoper, want de trein heeft nog altijd subsidie nodig en de superbus niet. Nou, staat hij hier trots natuurlijk. Ja. Hij gaat naar Dubai toe om daar gepresenteerd te worden op ja. de wereldconferentie over openbaar vervoer. Ja. Zijn dat soort landen niet eigenlijk veel ja, aannemelijker dat hij daar gaat rijden in plaats van in Nederland? Nou, wij hopen natuurlijk dat, dat hij daar ook gaat rijden. Maar als ik kijk naar de mogelijkheden binnen Nederland. Ja, neem Heerenveen-Groningen. Het geld is er. En in plaats van een spoorlijn die ouderwets is en niet een, een, een enorme uitstraling geeft, nieuwe, nieuwe impuls aan, aan, de, aan de regio, is Superbus dat wel. En, en, dus ik hoop ook dat daar Superbus gaat rijden. Nou is een van de dingen, hij rijdt op elektriciteit, nou hoor ik altijd van ja, dat is voor de ja, wat kortere afstanden. Hoe moet dat met zo'n bus? Want ja, een bus dat is natuurlijk juist voor lange afstanden. Ja, nou, met, met, met de huidige techniek van, van accu's, die wij met in het Superbus hebben, kunnen wij 150 tot 200 kilometer rijden. De bedoeling is dan dat we een soort pitstop maken en dan schuift de accupakket eruit en komt er een nieuwe in en rijden we direct weer door. Aha. Uh, dus niet dat lange opladen? Nee, nee, nee zeker niet. Uh, maar ik heb ook heel veel vertrouwen in de ontwikkeling van accu's, want dat gaat heel hard. En ik denk dat er zover een jaar of vijf of zo is, dat helemaal geen probleem meer en waar gaat hij dan echt als eerste rijden? Nou ja, dat weten we nu niet. Kijk, dat is nu heel spannend om te kijken van wat gaat ons lukken. Wat we, zeg maar, de, de target die we hebben is Heerenveen-Groningen. De commissaris van de Koningin van Zeeland, Carla Pijs, heeft ook gezegd, ja, ik wil het dolgraag dat de N61 dat superbus daar gaat rijden. is De N61 is de dwarsverbinding in, in Zeeland. En dat en zou ook prachtig zijn om het daar te doen. En Dubai, Dubai Abu Dhabi, Dubai-Mazdaar... Dus daar willen we eigenlijk ook uh, dat hij gaat rijden. Ja, nou bent u een oud astronaut. Ja, voorheen was dat natuurlijk een uh, little step for man... en een giant uh, leap for mankind. Hè? Ja, ja. De superbus, wat is dat? Nou, de superbus is, uh, is, is toch wel een hele bijzondere innovatie. De, de voorzitter van een delegatie uit Hongkong die laatst hier was... die had dus bekeken, die zegt... Wubbo, heeft Nederland en de Nederlandse regering wat door... dat deze innovatie als de hoge snelheidsbus... Evenveel effect zou kunnen hebben voor Nederland als de hoge snelheidstrein had voor Frankrijk. En mijn antwoord daarop was natuurlijk: ja, nee. Dat is... Maar misschien eh, toch nu dat hij er komt en, en dan met de wereldtentoonstelling van openbaar vervoer, dat ook op, op het niveau van onze regering, van de ministeries, men zegt: hé, hey, maar wacht eens eventjes, hier hebben we iets te pakken. Daar moet Nederland zich laten, laten zien. Want het is nog nergens anders gedaan in de wereld. Het is nergens anders gedaan en, eh, en het is nu nog een totaal Nederlands product. Uh, wat gepakt kan worden in Nederland. Maar dan heb je natuurlijk wel regeringssteun nodig, afspraken nodig. Uh, ja, als dat niet lukt, dan, dan, dan zal het ook doorgaan, maar dan is het niet meer Nederlands. Ja, zometeen in uh, Vliegveld Valkenburg lekker de ruimte, die 250 gaan we ja. die halen? Ja. Nou, niet hier. hier. Hier hebben we daar niet uh, een, een lang genoeg wegdek voor. Uh, we kunnen hier zo'n 120, 130 uh, gaan rijden. Uh, om die hoge snelheden te gaan doen, daar moeten we naar Duitsland. Daar zijn blijft we, het toch ook zo stil zoals het nu is in, in deze prachtige omgeving? Nou, Hoor je, je dat ook wel wat geruis? iets horen, je zal wel iets geruis horen. Maar het is natuurlijk ja, het is een heel stil voertuig. Het is uh, goed in de aerodynamica. En, uh, en uh, ja, verder je hoort geen motor. Goed gerais. Dankjewel. Ja, als ik de beelden zo zie je op de site, dan ziet hij er inderdaad prachtig uit. Lijkt meer op een uh, inderdaad ultra lange auto. Zo'n limousine. Het is geen bus. En je gaat er de weg, denk ik, als die uh, achter je aankomt, zo'n uh, zwart ding. Maar heb je dat dan ingezeten ja. en meegereden? Ja, dat zou ik heel graag willen. Ik heb er wel even ingezeten dus net, maar uh, meerijden, dat zit er helaas niet in. Het is een prototype. En uh, zolang er nog uh, de stempel prototype op staat, betekent dat, dat je met passagiers daar niet in kan. Helaas, want er zijn hier voldoende journalisten om eens een keer goed zo'n bus uit te proberen. Met z'n 24 zouden we erin kunnen. Maar helaas, we mogen aan, aan de buitenkant kijken. En dat gaan we vanavond waarschijnlijk ook zien op het journaal. En die kruissnelheid van 250 kilometer gaan ze die halen daar op Vliegvat-Valkenburg bij Katwijk? Nee, dat hoorde je net hè, van Wubboe. Uh, nee, van, uh, van de afstand is net iets te klein. Uh, waarschijnlijk 120, 130 zoiets. En uh, voor die echt hoge snelheden moeten ze naar speciale testbanen in uh, Duitsland. Waar ze dan echt 250 km per uur kunnen gaan rijden. The House of the Rising Sun wordt gezongen door Tracy Chapman met dank aan Jan Peels. the rising sun It's been the room of many poor girls feel God I am one My mother she's a tailor She sews those new blue jeans My father he's a gambler change bijzonder argument van de House of the Rising Sun, in de uitvoering van Tracy Chapman. De Gids. Het is stil op het Amsterdamse spui, dat is afgegrendeld door de politie, dat studenten het Maagdenhuis, het administratieve centrum van de gemeentelijke universiteit, bezet hebben. De meeste studenten houden zich overdag op in de hal, waar men overigens niet alleen studenten aantreft. Ook de schrijver Harry Moulisch kwam hier een praatje maken. Sommigen zochten om rustig te kunnen beraadslagen de kamer van de Rector Magnificus professor van te op. Er werd een bezettingsraad gevormd die vrijwel ononderbroken vergaderde over de tevolgende tactiek. Zoals men weet is de bezetting een onderdeel van een actie die gericht is op het verkrijgen van mede-beslissingsrecht... In alle geledingen en op alle niveaus. Het Polygoonjournal de 1969. Amsterdamse studenten zaten dagenlang in het Maagdenhuis... om meer inspraak te eisen op de universiteit. Wat die studenten toen niet wisten... was dat ook een handjevol undercover-agenten de bezetting van binnenuit meemaakten. Dat is één van de onthullingen in het boek De Groep IJzerman. dat vandaag verschijnt. Auteur... Guus Meershoek dook in de geschiedenis van de Amsterdamse politie... en beschrijft de opkomst en ondergang van een groepje politieagenten... dat eind jaren 60 in het geheim actief was in linkse organisaties in Amsterdam. Ik praat over dat boek met Guus Meershoek zelf en met Peter IJzerman zelf. En dat is dus de politieman die leiding gaf aan de groep undercoveragenten. agenten Ze zitten beide in een studio in Amsterdam. Heer, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer goedemorgen. Meershoek. Waarom wilde u deze geschiedenis van de groep IJzerman blootleggen? Nou, het is natuurlijk een, uh, een bijzonder verhaal wat uh, tot nu toe niet bekend was. Maar het is ook zo dat het uh, uh, undercover politiewerk heel moeilijk te onderzoeken is. Omdat het over het algemeen, zeker als dat actueler is, veiligheidsrisico's heeft. En omdat het al wat langer geleden is, uh, kan je het van alle kanten bekijken. En kan je ook heel rustig naar kijken hoe, wat er goed ging en wat er misging. Hoe kwam u op het idee? Het is eigenlijk gekomen dat ik Peter IJzerman uh, een jaar of. Vier, vijf geleden sprak over zijn tijd als hoofdcommissaris in uh, Enschede. En uh, nou, toen kwam het onderwerp ter sprake en ja, daar was ik er al heel snel voor gewonnen. En aan de hand heeft Peter IJzerman uh, Roel van Duim bezocht... om hem te vertellen wat hij mm -hmm. precies misdaan had tussen aanhalingstekens. Mm. Ja, het klopt. Daar was u ook door gefascineerd geraakt? Ja, die, je kan natuurlijk, uh, uh, omdat je in dit geval kan je ook, te, dat wat meestal met undercoverwerk niet kan... kan je ook de geobserveerden uh, spreken... En uh, kan je ook de ja de, de spanningsverhouding, want het in zekere zin ja, is dat infiltreren, dat heimelijk infiltreren, is natuurlijk toch een, een, een breuk van vertrouwen, terwijl politie ja, vertrouwen is voor de politie verschrikkelijk belangrijk. Hoe belangrijk dus, uh, is die groep IJzerman eigenlijk geweest? Nou, ik, uh, daar kan je natuurlijk, ook, het is moeilijk om altijd hard te uh, als onderzoeker te zeggen dat wat het effect is van politieoptreden. Maar je kan wel heel duidelijk zeggen dat zeker de groep heeft drie jaar, vier jaar bestaan. En dat die, zeker die eerste twee jaar, dat ze ja, heel bijgedragen hebben... aan een veel rustiger verloop van de, de gebeurtenissen. En het meest sprekend is misschien ook wat voorbeeld dat in 1968... toen in Berlijn en Parijs studenten massaal de straat opgingen, Amerika ook... dat het eigenlijk in Amsterdam relatief rustig is gebleven. Was infiltreren door politieagenten wel eens eerder gebeurd in Nederland? In die tijd? Uh, infiltreren is natuurlijk uh, al een hele oude politietactiek in Nederland, relatief gezien minder dan in, in bijvoorbeeld Duitsland of, of Frankrijk, waar de politie een sterkere politieke rol heeft. Maar ook Nederland heeft uh, ja, altijd uh, verdekt optreden gehad, hoor, zoals het ook wel genoemd wordt. Ja, yeah. noem eens een voorbeeld. Uh, nou, kijk, de eerste Amsterdamse uh, recherche aan het eind van de 19e eeuw die hadden al een uh, grote verkleedkast met allerlei verschillende soorten kleren, waar je gewoon uh, rechercheurs ver, uh, verkleed uh, ja, zich in allerlei milieus begaven. En een, een aardig voorbeeld daarvan is dat uh, de, de, uh, uh, Christian Batelt, de eerste chef van de recherche bij een uh, bezoek van... Uh, die had de gewoonte om zich uh, als zwerver te vermommen... en dan uh, bij belangrijke politieke gebeurtenissen... om te zorgen om toch in een dicht buurt van hoogwaardigheidsbekleders bekleden te zijn... En dat hij op een bepaald moment uh, van de Duitse keizer... Uh, een, fooik, of, dus een munt kreeg toegeworpen. Terwijl uh, hij zelfs als uh, zwerver vermond uh, bij het koninklijk Paleis zat. Meneer IJzerman, hoe ging u verkleed? Uh, ik ben zelf niet of nauwelijks dus verpleegd geweest, <laughs> nee? om de eerlijkheid te zeggen. Nee. U was nog nee. jong, hè, toen u ermee begon? Uh, ja, ik was net 23 uh, en liep twee jaar rond in Amsterdam. Dus uh, dat mag je zeggen, relatief jong, ja. En toen werd u gevraagd om als uh, agent, deel uitmaken van een groep agenten... te infiltreren in de jongere beweging? Nou, uh, de, de achtergrond was dat... Uh, kijk, iedereen weet dat uh, de Amsterdamse politie in die periode toch... Uh, ja de aansluiting met de maatschappelijke ontwikkeling niet zo geweldig kon volgen... en dat er nogal wat spanningen waren. En mijn toenmalige baas, commissaris Heijink, was een van degenen... die conceptueel zijn nek uitstak en, en tot een, een vernieuwende, een innovatieve aanpak... Uh, trachtte te komen van het hele vraagstuk van de openbare orde. U noemt het vernieuwend, innovatief? Uh, absoluut, absoluut. En, en dat, dat was op twee uh, pijlers gebaseerd. De eerste was de flexibilisering van de mobiele eenheid in plaats van de, de wat militaristisch georganiseerde geweldsinstrumenten... die de ME was tot dat moment, om die om te bouwen. En het tweede was om het grote manco van de Amsterdamse politie... die volstrekt geen zicht had op wat er in de samenleving gebeurde in Amsterdam... om, dat, om die cap te dichten. En hij heeft mij toen gevraagd als, als, als jonge inspecteur met een aantal jonge agenten... om eh, SEC gericht op de openbare ordehandhaving tot... Informatie inwinning te komen. En dat proces heeft zich sterk verdiept en verbreed... in uh, de loop van een aantal had jaren. Had u enig ja. idee waar u aan begon? Volstrekt niet. <lacht> Lijkt me leuk. Heel simpel was het zo uh, dat... Uh, ik geloofde wel in het concept van Henning. Ik had uh, respect voor hem. Uh, en, en wij zijn op stap gegaan... op een zaterdagmiddag op een vanaf het Leidseplein... met geen andere opdracht. Loop maar mee in demonstraties en luister maar eens wat men... Uh, de dag van morgen of de week daarna van plan is. En dat proces is, uh, is zo begonnen. en uh, Het is ook zo dat de eerste middag al acht van de twaalf uh, jonge agenten... met wie we starten ontdekt werden, ontmaskerd werden. De stuk gingen in het vakjag om. Dat las ik, ja. Uh, uh, ja. En, uh, Omdat en dat, ze uh, uh, bij de verkeers, verkeerspolitie hoorden. Ja, <laughs> het, het was natuurlijk een volstrekt amateuristische aanpak in het begin... Uh, in die zin dat, dat die jongens stonden de dag ervoor bij het Leidseplein verkeerd regelen of, of gingen naar een aanreiding toe. Uh, dus we zijn al heel snel de eerste stap gaan zetten op weg naar wat verdere professionalisering. Maar in feite hebben we die, die periode met, met vallen en opstaan onze eigen weg gevonden. En op welke organisaties richtte de groep zich speciaal? Uh, primair op die categorieën die relevant waren... voor de handhaving van de openbare orde. En in, in een latere situatie kwam je terecht in de socialistische jeugd. Uh, zaten aan de Halema Houttuinen en de Rode Jeugd... onder leiding van Willem Oskam. Uh, Provo was al een beetje op zijn retour... maar uh, daar had je hier en daar nog wat, wat, wat naweeën van. Maar ook bijvoorbeeld groeperingen als de Centraal Station Jeugd... Uh, was interessant voor ons. En daarnaast was er natuurlijk sprake van een, een totaal beeld van de handhaving en de problematiek in Amsterdam... wat ook te maken had met de Vietnam-demonstraties... met Koninginnerdagvieringen en, en dat soort zaken nog meer. Het huwelijk aan Beatrix, het telegraafoproer. Al dat soort aspecten droegen bij tot de, de chaotische situatie... waar we probeerden een meer effectieve aanpak in te realiseren. Nou hoorden we zojuist een stukje van de bezetting van het Maagdenhuis in 1969. Daar waren uw agenten bij. Dus dat had voorkomen kunnen worden. Uh... Uh, nee, uh, wij wisten, <laughs> los van de vraag of je... Kijk, dat is ook een interessante vraag in dit soort werk. Of je dingen moet willen voorkomen. Of de, dat je dingen moet observeren en waarderen in hoeverre het inderdaad risicovol is. En ik denk dat daar ook onze kracht lag. Want je gaat niet alleen infiltreren. Je gaat ook de, alle openbare bronnen nauwgezet raadplegen. En uit dat totaal probeer je tot een, tot een waardering te komen van risico's. En dat betekent ook dat wij intern binnen de politie... Toch vaak tot relativerende adviezen konden komen. En die openbare dus dat... bronnen, dat waren bijvoorbeeld ook pamfletten die u gewoon ging halen in de boekhandel. Ik, mag ik u eerlijk zeggen, dat, dat was voor het eerst. Ik ging <lacht> gewoon naar het Spuin aan de Athenee in Boekhandel en daar lag alles. <lacht> dus daar hoefde hij helemaal niet zo geheimzinnig over te doen. Dus je, je, wij waren bezig op twee fronten. Uh, dat is gewoon de, de waardering van alles wat je via openbare bronnen kon krijgen. En daarnaast toch in toenemende mate infiltratie in de risicovolle groepen om te weten wat daar de, planning, de plannen waren. Maar ook te kunnen inschatten, was dat nou echt heel radicaal en risicovol... en een bedreiging voor wat dan ook. Dus dat, dat zijn belangrijke effecten geweest van, van het functioneren van de club. Meneer Mees, wij, wisten, wij wisten over, ja. om uw vraag over het magenhuis terug te komen... Uh, wij wisten uh, dat er iets op dat terrein ging gebeuren, konden alleen niet inschatten en bepalen op welke wijze en manier. U was nog niet zo goed geïnformeerd toen? Uh, niet, niet voor wat betreft die details, ja. Nee, meneer Meersoek, uit uw boek komt ook een tamelijk amateuristisch beeld... van het undercoverwerk naar voren. Voor de agenten was het onduidelijk wat nu wel en niet toelaatbaar was tijdens het werk. Ze hadden ook geen enkele informatie over de groepen waar ze in terechtkwamen. Of, zoals een agent in het boek het zegt, we werden gewoon losgelaten op straat. Wist de politie eigenlijk wel waar ze aan begon met die undercoveroperaties? Nee, ik, ik, ik kan helemaal bevestigen wat Peter Eijsman ook zegt. We ja, wisten eigenlijk niet waar men begon. Er waren natuurlijk ook helemaal geen regels meer voor, uh, of voor uh, Undercover die nu natuurlijk heel uitvoerig zijn. Maar er was natuurlijk een praktijk in de recherche wel... maar de recherche wilde zich hier niet mee te maken hebben. Dus ja, ze moesten met vallen en opstaan dingen vinden. En bedoel, uh, dan zie je natuurlijk dat, ook wel, dat er een proces gaat voeren waarin ja, je, je allerlei dingen gaat uitproberen... En, er zijn ook veel dingen gebeurden die nu absoluut niet toelaatbaar zijn. En was de politie zich ook bewust van de eventuele gevaren? Ik denk dat ze, nou, niet, uh, ik denk Peter IJzerman die dicht bij, de, bij de, de uitvoering zat... die had daar wel zicht op, maar de, de korpsleiding zelf... die wilde er eigenlijk niks mee te maken hebben... en die heeft zich gewoon de ogen ervoor gesloten. Meneer IJzerman was het gevaarlijk? Uh, de, de collega's die daadwerkelijk de implantatie hebben gedaan... hebben risico's gelopen, ja, inderdaad. En dat heeft u ook meegemaakt. Die zijn elkaar geslagen? Uh, dat soort dingen zijn er gebeurd. Bedreigingen en, en, en geweldsbedreigingen en hier en daar toch ook wel fysiek geweld. En dat waren dus thema's waar wij als we elkaar ontmoeten. Uh, vaak met elkaar over spraken. Wat zijn nou de, de randvoorwaarden, wat zijn ook de, de ethische grenzen waarmee je dat werk kunt doen. En aan de andere kant werd je ook gedreven door de wens om resultaten te boeken. Mag ik u danken, heren. Guus Meershoek, schrijver van het boek uh, De Groep IJzerman. En Peter IJzerman van de Groep IJzerman. Hartelijk dank. Tot uw dienst. Tot uw dienst. Zometeen nog voetballen met Nieuw Amsterdam. Dak bedekken met Green Choice. En newsjacken met reclameman Charles Bormans. Nu de hoofdpunten van het nieuws met Jan van der Putten. Jan. Radio 1. Het NOS-journaal. Voor de rechtbank in Arnhem heeft militair Marco Kroon toegegeven dat hij een illegaal stroomstootwapen in zijn café had. Hij ziet zo'n ding niet als een wapen, maar als vrij onschuldig middel om je te beschermen. Kroon, drager van de Willemsorde, spreekt verder tegen dat hij actief drugs heeft gebruikt. Bij hem zijn sporen van cocaïne gevonden, maar Kroon zegt dat anderen hem erin hebben geluisterd. Het blijft goed gaan met de verkoop van nieuwe auto's. Die is in het eerste kwartaal gestegen met bijna een kwart... vergeleken met een jaar eerder, zeggen BOVAG en RAI. Best verkochte auto's zijn de Volkswagen Polo, de Renault Twingo en de Fiat Punto. In het noorden van Afghanistan zijn twee NAVO-militairen van de ISAF-troepen doodgeschoten. De dader droeg het uniform van de Afghaanse grenspolitie en hij is er ervan doorgegaan. En de nationaliteit van die twee doodgeschoten militairen is nog niet bekendgemaakt. En de sterke man van Burma, Tan Shui, heeft officieel zijn legerfunctie neergelegd. In november waren er verkiezingen in Burma. De nieuwe president en de premier zijn militairen die officieel ook geen legerfunctie meer hebben. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Nou, verkeersinformatie. Files op de A28, Amersfoort-Zwolle in beide richtingen bij Strand Nulde, 3 kilometer. Op de A50, Eindhoven-Arnhem in beide richtingen bij Ravenstein, 5 kilometer. Richting Eindhoven is de weg nog steeds afgesloten. Dat heeft te maken met opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Verkeer richting Den Bosch en Eindhoven kan vanaf knooppunt Valburg... beter omrijden via Tiel over de A15 en de A2. Vara. Radio 1. De Gids.fm. Met Felix Meurders. Tot 12 uur nog gratis zonnepanelen op het dak. Dat kan er ook voor huurders is de zegentocht van voetbalclub Nieuw Amsterdam begonnen... nu ze kampioen zijn geworden van de zesde klasse. En wilt u weten hoe reclamemakers het nieuws kapen? Luister dan naar Charles Bormans. Zonnepanelen op het dak, zonder voor de aanschaf te hoeven betalen. Stroomleverancier Greenchoice biedt deze service sinds kort. De zonnepanelen kosten de consument niets... Maar nu moet hij wel de eerste 20 jaar energie afnemen bij dat bedrijf. En na die 20 jaar is de klant eigenaar van de zonnepanelen. Gaat dit idee voor de doorbraak van zonne-energie zorgen? Dat vraag ik aan Michiel Rekswinkel. Hij is directeur van Green Choice. Meneer Rexwinkel, goedemiddag, goedemorgen. Goedemorgen. Is er veel belangstelling voor die zonnepanelen? Ja, er is veel belangstelling. We wilden het eigenlijk als een soort test wegzetten. Maar de belangstelling is nu al overweldigend. Hoeveel heeft u er? Van die we, hebben, uh, we hebben nu voor 500 sets van 10 panelen weer ingekocht. En uh, die gaan we eerst uh, goed installeren. Kijken we het allemaal uh, ja, zo gaat zoals we ook willen. En dan gaan we het uh, proberen grootser nog uh, uit te zetten. En zijn nu 500 sets al uh, verkocht? Nou, zijn in ieder geval aardig wat geïnteresseerder voor. Nu moeten we gewoon goede daken selecteren. En uh, daar zijn we nu mee bezig. En goede daken, dat zijn daken op het zuiden? Klopt. En zijn er niet meer beschikbaar dan die 500 sets? In deze eerste actie zijn er 500 sets beschikbaar, ja. Dat Waarom? Is de, dat Waarom niet het, meer? Is, omdat het... Uh, ja, voor ons is het ook een test om dat uh, uh, op deze wijze uit te rollen. Uh, we hebben zoveel panelen hebben we gekocht. En uh, ja, de, uh, op het moment dat wij verder willen uitrollen... dan moeten we ook uh, externe financiering daarvoor aantrekken... en dan kijken of dat, uh, het eerste 500 sets goed geslaagd zijn. En dan kunnen we ook verder gaan uitrollen. Wat verdient u aan dit initiatief? Aan deze eerste 500 sets verdient u in ieder geval helemaal niets... Uh, we leggen er zelfs iets bij, de, uh, bij toe. Maar we verwachten dat in de toekomst, op het moment dat het grootschaliger is... dat we in ieder geval een, uh, ja, een bepaalde klantloyaliteit uh, ermee verdienen. Waar zit dan straks de winst? Uh, hier zit niet veel winst op. Maar, uh... Nee, maar ze zegt, ja, we verwachten uh, straks als die proeffase voorbij is... als die 500 uit zijn en worden er meer verkocht... dan zit er dus kennelijk mogelijk winst in. Nou, het, het, het zou mooi zijn als dat uh, dan door, door gemeentes of woningbouwcorporaties opgepakt zou kunnen worden. Uh, z, uh, zodat we ook uh, niet alleen, bij, nu doen we het bij kla trouwe klanten, maar dan zouden we het ook bij nieuwe klanten kunnen doen. En op dat moment uh, kunnen we ook ons klantenbestand zouden kunnen gaan vergroten. Maar, maar op dit de moment de is het Die uh, klanten 20 jaar voor... vasthouden, hè? Nee, uh, de mensen uh, hoeven niet bij ons per se af te nemen. Uh, alleen wat ze met hun eigen panelen opwekken, dat moeten ze wel uh, 20 jaar lang afnemen. En geeft u daar geld voor? Of moeten mensen daar geld voor betalen? Hoe werkt dit? Voor, voor, nou, ja, wij plaatsen de panelen. Dus dan, daarmee is de stroom voor de eerste twintig jaar van ons. En, en, en die stroom die die panelen opwekken, ja. die moeten de mensen wel afnemen, ja. De overheid had eerder zeer succesvolle initiatieven voor subsidie op zonne-energie. Ze waren zelfs zo succesvol dat ze weer zijn gestopt. Uw 500 zonnepaneelsystemen, waren, ja, daar, daar wordt veel uh, naar gevraagd. Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat veel meer mensen voordelig toegang krijgen tot die zonne-energie? Heeft u enig idee? Ja, wij doen hiermee een poging om in ieder geval daar een doorbraak op te, op te krijgen. Want, en zouden op meer energieleveranciers dat moeten doen? Of zegt u nou, in vredesnaam niet, want dan worden we te veel beconcurreerd. Nee hoor, ik, ik, ik, ik zou het prachtig vinden als meerdere, meerdere bedrijven dit gingen doen. Want uiteindelijk moeten we gewoon een situatie krijgen, zoals ook in Duitsland... dat je ja, bij heel veel huizen gewoon panelen op het dak ziet liggen. Is er dan niet een hele wereld te winnen in de huursector? Dus bij de woningcoöperaties? Jazeker, daar, daar, daar zou het ook net zo goed kunnen als bij de particulier op de eigen dak. Zou u een samenwerking met die coöperaties zien zitten? Jazeker, graag zelfs. Ik zal u wat vertellen. Maar de Kalon... Voorzitter van EDES is aan de telefoon. En daarin zijn alle grote woningcoöperaties verenigd. Meneer Kalam, goedemorgen. Goedemorgen. Wordt het niet de tijd dat huurwoningen aan zonne-energie gaan? Jazeker, dat doen ze ook al wel. Sommigen? Alleen dit, alleen dit is ook een heel goed uh, initiatief. Dus daar uh, zijn we ook heel geïnteresseerd in. U zou willen samenwerken? Jazeker. Het schiet lekker op dit gesprek. Ja, ja, nee, kijk, coöperaties doen al ontzettend veel aan energiebesparing. Er uh, zijn ook coöperaties die, uh, die dat zelf doen, uh, die warmteopslag doen in de grond. En uh, elk energiebedrijf wat, wat goede ideeën heeft, daar, daar zijn we heel geïnteresseerd in. Dus ik zou inderdaad heel graag met uh, Green Choice gaan praten om te kijken of ook uh, coöperaties daar gebruik van kunnen laten maken. Meneer Rijkswinkel, er is een uh, deur die open staat. Nou ja, prima. Na de uitzending gaan we direct met elkaar aan de slag, denk ik. Ja, lijkt me een heel goed zaak. Ik ben heel benieuwd. Uh, mocht het nieuws uitkomen, dan hoor ik dat graag. Je hoeft alleen maar ja te zeggen, hoor. Ja, zeker. ja prima. prima. <laughs> Hartelijk dank, Mark Halen. Ja, okay, hij is Je voorzitter van Edes. En uh, Michiel Rekswinkel, directeur van Green Choice. Van Sebastian uit Schotland, uit Glasgow komen ze. En dit was een nummer van een achtste studioalbum. dat vorig jaar, eind vorig jaar uitkwam. Write About Love. I want the world to stop. Dit is begids.fm. Vara Radio 1. Zijn Nieuw Amsterdam speelde gistermiddag de kampioenswedstrijd. in de zesde klasse van het amateurvoetbal. Nou, en? Zult u denken. Nou, die club werd vorig jaar gekocht door de oud-Alexide Kiki Moussampa, Noren Woter en Tarek Ulida... Met de bedoeling om alles in sneltreinvaart te professionaliseren. En ook om de kansarme jeugd wat mee te geven van al die dingen die zij in hun profcarrière mochten meemaken. Verslaggever Anita van der Hulst stond gisteren langs de lijn. is jongens, jongens, jongens. Ik kan er niks aan doen, maar dit is hoe we het doen. Tegenstander was best leuk, maar we zijn een kampioen, dus we liggen in het deuk. Wat kan ik zeggen? Alles wat ik zeg is net een spreuk. Ik spreek je later, want ik ga naar de kleedkamer. Rapper Jesse Spits van FC Nieuw Amsterdam. Ja, Spits met hits, hè. Kiki Musampa, jullie gaan vandaag kampioen worden. Spelen jullie hier nou uh, met twee vingers in je neus of doe je wel echt je best? Nou, je moet het toch doen en je moet het toch uh, laten zien. Want ergens ben je toch een beetje een voorbeeld voor de rest van de vereniging. Dus als jij zelf met de pet gaat, naar gaat gooien, dan ja... Dan is, uh, is het hek van de dam, denk ik hier. Nardim Wouter, wat is uh, jullie grootste uitslag geweest dit jaar? Uh, 22-1. 22-1? Ja. Uh, je speelt eigenlijk tegen jezelf. Kan je de concentratie opbrengen en de professionaliteit... om het serieus te blijven nemen, weet je wel? Het is gewoon heel moeilijk om uh, tegen dit niveau te, te spelen. En wat voor niveau horen jullie als team thuis? Nou, het elftal wat we nu hebben is, uh, denk ik eerste klasse, hoofdklasse een beetje. En dan, uh, dan kan je groeien. En wat is voor jezelf nou de belangrijkste drijfveer om dit te doen? Nou ja, ik ben ook zo begonnen. Ik heb ook een kans gehad. Ik ben uh, God elke dag dankbaar dat ik uh, zo'n carrière heb mogen hebben. En er uh, is ook altijd iemand geweest die mij uh, uiteindelijk een shut en een paar schoenen heeft gegeven. En uh, dat wil ik nu teruggeven aan de uur. Hiki Sampa, wat is er nou in wat er hier gebeurt, en begeleiding enzovoort. Uh, wat je zelf vroeger graag gehad zou willen hebben? Nou, het kader om je heen. Hè? Uh, kijk, als je er mentaal alleen vol staat en je bent nog jong... Hè, dan ben je er nog niet in uh, voor gegroeid... dan, dan stuit je tegen dingen op waar je niet uh, weet om mee te gaan. Zoals bijvoorbeeld? Nou, dat kan van alles zijn. Uh, familiesituatie, uh, een trainer die je opeens uh, op de bank zet. Of uh, je hebt een ruzietje gehad in, in, in je team waarbij je he, helemaal een beetje van kaart bent. Maar je moet dan toch verder. Hoe ga je dat oppakken? Dat kan dan uh, als je niet weet hoe je ermee om moet gaan kan het de, de hele verkeerde kant op gaan. En dat is iets wat we proberen te voorkomen. Er zijn heel veel jongens uit de buurt. Het is een uh, vogelaarswijk. Er is heel veel achterstand. Moeilijke jongens. Maar ja, je hebt wel het talent. Maar je probeert ze wel bewust te maken. Van, van wat er is. En in ieder geval ze op het goede pad te houden. En, en dan denk ik dat je al een, uh, een, een stap verder bent. En, en zie je zelf hè, met, met, met al die ervaring... Dan wel eens dingen om je heen gebeuren die je, nou, je bijna ontroeren... Uh, ja, je ziet, je ziet sommige dingen die. Uh, ja, het heeft ook uh, vaak met jongens te maken die uit moeilijke situaties komen. Moeilijke thuis situaties, waardoor het weer uh, de bron is van hun gedrag. En daar komen ze dan met je over praten. En ja, dat zijn dan toch wel dingen die je raken. En dan, uh, dan kijk je er toch anders tegenaan. Ja. Kampioen geworden. Ja? Top. Was het een spannende wedstrijd? Tuurlijk. Van de 3-1 eerste helft naar de 4-4 2 tweede helft. 6-4. Dus het was niet eens met 10-0 verschil, hè? Nee, zeker niet. Het was wel een leuke wedstrijd. Speel je zelf ook? Ja, in de D2. Word je zelf ook kampioen? Ja, nog twee wedstrijden. En als we die winnen, zijn we kampioen. En uh, zijn er meer de elftallen van de Nieuw Amsterdam kampioen aan het worden? Mm, volgens, tot nu toe wel. Volgens mij de F1. Vind je het een leuke club? Ja, zeker. Wat is een leuk? Eh... Uh, Aardige trainers, leuke trainingen, van alles zeg maar. Gigi, gefeliciteerd. <laughs> dankjewel, dankjewel. Het werd minder makkelijk dan gedacht, hè? Nee, het werd wel even een klein beetje spannend. Het nou ja, is ook wel leuk voor de mensen, denk ik. Dus uh, wat dat betreft uh, is het wel een mooie wedstrijd geweest. Ja. ja, want jullie moesten op een gegeven moment toch wel echt uh, gas op de plank. Ja, ja, ja, op een gegeven moment komen we gelijk. En, uh, nou, we hebben uh, het een beetje zelf gedaan, hun een beetje uh, vertrouwen gegeven. En dan zie je wat er kan gebeuren. Maar uh, ja, we hebben het gelukkig wel weer uh, rechtgezet. Dus uh, kampioenschap is binnen, ja. Eerste kampioenschap? Ja, eerste is binnen. En uh, ja, het zullen velen volgen, hoop ik. Nordin Boter. Gaan jullie uh, volgend jaar weer kampioen worden, denk je? In de vijfde klasse? Sowieso. Dat moet? Ja, dat moet. Maar we proberen in ieder geval via een fusie... of op een andere manier toch uh, hoger te spelen. Zo zijn wat uh, gesprekken gaande. Maar dit is ook voor mijn groep uh, is het niet interessant natuurlijk. Zoveel talentvolle jongens die, uh, die hebben meer nodig. Dus vandaar dat we ook door de week heel veel oefenwestrijden spelen op niveau. En binnenkort ook tegen, de, de, tegen Ajax op 16 april. Allemaal... Tegen Ajax? Ja, niet het eerste, maar dan een zaterdag. En het is allemaal uh, wedstrijden om die jeugd te prikkelen. Kiki Moussampa, ga je iedereen aanraden om een voetbalclub te kopen? Nou ja, iedereen die uh, wat terug wil doen uh, voor een ander. En die uh, de ervaring heeft. En het over kan brengen. En een goed concept heeft, ja. Want uh, je moet ook van het voetballen houden. En, en ja, wij zijn gewoon voetbaldieren en... Je merkt het ook en we vinden het gewoon leuk. Of, of ik nou moet fluiten of, of ik nou uh, de eetjes moet begeleiden of zelf moet spelen. Het maakt me allemaal niet uit. Het blijft leuk. Kieke Moesampa van FC Nieuw Amsterdam. Kerstvers kampioen in de zesde klasse van het amateurvoetbal. We hebben echt 10, 12 werkdagen nodig voordat wij een zien kunnen realiseren. Bent u in de steek gelaten? Oh, Bent u vastgelopen in de bureaucratie? Oh, John.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 Vara.nl Wij adviseren u ons op een later tijdstip terug te bellen. Nog maar twee dagen. Nog maar twee dagen. En dan is hij er. Op zijn motor, Superman. NSBGITS.FM Vara Radio 1. Reclamemakers springen vaak heel snel in, de, in op de actualiteit. Bij veel grote gebeurtenissen bedenken ze direct een ludieke actie. Zo kon er bij een provider kosteloos naar vrienden en familie... in Japan worden gebeld na de aardbeving. Is dit een nieuwe vorm van reclame maken? Ik vraag het aan de vaste reclameman, Charles Boreman. Charles, goedemorgen. Goedemorgen, Felix. En wie te maken met een nieuw fenomeen? Ja, een redelijk nieuw uh, fenomeen. Uh, dat heeft ook te maken met uh, de middelen die ingezet worden... om het reclamenieuws, om het zo maar even te zeggen, te verspreiden. Namelijk, het gaat allemaal via sociale media. Uh, het betreft hier een vorm van newsjacking. En uh, dat is gebaseerd op het... BB Althans, het woord newsjacking is gebaseerd op het BBC-programma Newsjack. Dat is een satirisch programma, radioprogramma... dat inspeelt op de actualiteit door middel van sketches... En uh, bij newsjacking in commerciële zin, ook wel trend tagging of issue jumping genoemd. Uh, zie je ook dat men razendsnel inhaakt op een, actuele, op een actuele gebeurtenis in een nieuws. En dat meestal ook weer combineert met een act of kindness in goed Nederlands. Een goed gebaar <lacht> of een gebaarrichting, een goed doel. En men maakt daar als merk dan heel snel gebruik van. En gratis dus Bellen naar Japan is daar een voorbeeld van, natuurlijk. Dat was inderdaad een is daar een goed voorbeeld van en ook een heel recent voorbeeld. Voorbeeld. Dat is namelijk uh, een, een, een actie geweest van T-Mobile. Uh, die uh, de bellers uh, tussen uh, Nederland en Japan uh, gedurende een aantal weken... in de gelegenheid stelde om gratis te bellen. Ze namen die telefoonkosten voor een rekening. Je kon ook uh, sms'jes gratis versturen naar Japan. En uh, dat hebben ze overigens ook allemaal wel weer bekendgemaakt via Twitter. Want dat is belangrijk. Je maakt het wel bekend dat je dit doet. Ja. Maar het is daar een mooi voorbeeld van, ja. Als ik nu nog al die mensen willen compenseren naar die grote storing... Hier in Nederland van vorige week, dan zijn we er helemaal uit met T-Mobile. Ja. Heb je nog meer voorbeelden van de newsjacking? Ja, uh, nog twee voorbeelden uit het, uh, uit het buitenland. Uh, uit in dit geval, uh, eerst, uh, in eerste instantie, vanuit Chili. Daar uh, weten we dat daar een groot aantal, 33 mijnwerkers, hebben daar wekenlang onder de grond gezeten. Ja. Uh, die kwamen op 14 oktober allemaal 2010 weer boven de grond. Nou, dan kun je je voorstellen dat uh, die ogen uh, van die mijnwerkers, uh, als ze zo lang onder de grond hebben gezeten, niet tegen het zonlicht kunnen. En wat zag je dus ook? Dat al al deze mijnwerkers hadden allemaal een Oakley Raider... Black Iridium uh, zonnebril op. Ik zeg het helemaal goed. Een Oakley Raider Black Iridium zonnebril op. Met hele speciale lenzen om die ogen te beschermen. En Oakley had die brillen gratis uh, ter beschikking gesteld. Meneer Oakley was naar beneden gegaan. Uh, meneer Oakley, nee. Elke keer als ze boven kwamen kregen ze zo'n bril op. Um, een ander voorbeeld is een voorbeeld van Procter Gamble. Die hebben een afwasmiddel dat heet Dawn. En uh, dat uh, middel is heel goed om, uh, blijkt, uh, om uh, dieren mee schoon te maken. Uh, en die dieren zijn er ook massaal mee schoongemaakt... na de olieramp in de Golf van Mexico. Daar konden ze die vogels mee, mee schoonmaken. En uh, Procter Gamble heeft ervoor gezorgd... dat er een uh, lading van die dawnflessen... naar het Rescue Research Center zijn gegaan... waarbij dus uh, uh, al die vogels uh, schoongemaakt kunnen worden. En ook dat hebben ze allemaal weer via Twitter... en via allerlei sociale media... T-Mobile haakt in bij een ramp... waar duizenden slachtoffers bij ja. zijn gevallen. Honderdduizend. Ja. Het zonnebrilmerk Oakley verdient geld aan mannen... die maandenlang onder de grond hebben gezeten. Procter Gamble uh, zet zijn reclamecampagne in na natuurramp... om die vogels schoon te krijgen. Is dat allemaal niet een beetje twijfelachtig? Nou, Het is niet twijfelachtig, vind ik. Omdat ze uh, in alle gevallen ook echt een bijdrage leveren aan. Hè, uh, uh, dankzij dat uh, uh, afvalsmiddel Dawn konden die vogels ook goed schoongemaakt worden. Het was ook daadwerkelijk van groot belang... dat die ogen van die mijnwerkers goed beschermd werden. En ik kan me ook voorstellen dat een heleboel mensen... ontzettend blij waren dat ze die hoge telefoonkosten... tussen Nederland en Japan niet hoefden te betalen. Dus wat wat het is, je ziet ook daadwerkelijk... dat ze een bijdrage leveren aan. Uh, natuurlijk wordt er wel ingehaakt op die actualiteit. Dus het is voor de... in dit geval de adverteerder voor het merk... is het natuurlijk ook interessant. Uh, want uh, uh, ja, je, je valt op een hele indringende manier op. Maar tegen relatief zeer lage kosten. Uh, want uh, Facebook, Twitter en YouTube zijn geen media die erg veel geld kosten. Dus in feite je hebt ook te maken met een hele snelle verspreiding, een wereldwijde verspreiding en een goedkope verspreiding. Ja. Dus minimale inspanning voor maximaal resultaat. Je valt inderdaad op een hele goedkope manier op. Dat is de kern van de zaak. Heb je nou ook een voorbeeld uh, van een zaak waarbij geen rampen te pas kwam? Ja, dat is een heel grappig voorbeeld. Uh, ook recent overigens nog uit 2010. Uh, er was eens een Zeker meneer Gray Powell, dat was een software-engineer van Apple. En die man die mocht graag een biertje drinken en dat deed hij dan in een Duitse bar in Redwood City in de staat Californië. En uh, wat bleek nou, die man had daar misschien een paar biertjes te veel op gedronken. En uh, deze software-engineer van Apple die liet in die bar, in die Duitse bar, liet hij het prototype van de nieuwe iPhone 4G liggen, 4G liggen. Ja. Nou, dat heeft in Amerika voor een enorme hoop commotie gezorgd, een hoop trammeland, want het ging te Ten slotte om, om een prototype. En iedereen was natuurlijk bijzonder geïnteresseerd... hoe dat dingen uit zou zien. En het feit dat de man uh, eigenlijk in een vorm van dronkenschap... dat toestel was verloren omdat hij zo van Duits bier hield. Nou, Althans, dat werd gezegd, hè? Dat, dat werd kan gezegd. natuurlijk ook een reclame -stunt geweest zijn van Apple, maar goed. Dat zou kunnen, maar in ieder geval... Lufthansa, de Duitse luchtvaartmaatschappij... heeft daar één uh, op één handig op ingespeeld. Want die hebben gezegd, nou, als die man nou zo van Duits bier houdt... dan bieden wij hem een gratis ticket aan... met onze class naar München toe... met de Lufthansa, om daar op kosten van de Lufthansa gratis bier te drinken... in de nieuwe Bavarian Beer Garden Business Lounge... op het vliegveld, op het vliegveld van München. Ja. En, uh, en het kwam <laughs> ze erg goed uit... want die uh, Bavarian Beer Garden Business Lounge... die was net in München in maart 2010 geopend. Gray Powell liet zijn iPhone op in april in die Duitse bar liggen. en uh, Dus het kwam heel goed bij elkaar samen. Dus dat leverde bijzonder veel aandacht op voor de BBGBL typisch Duits. En slaan dit soort acties ook wel eens de plank mis? Ja, we hebben ook een voorbeeld van Bing. Dat is dus uh, ook weer een recent voorbeeld uit 2011. De nieuwe uh, zoekmachine van Microsoft, concurrent van Google. En Bing die stuurde een tweet rond waarin ze aankondigden elke retweet, dus als je zo'n tweetje doorstuurt... te belonen met 1 dollar ten behoeve van uh, Japan Quake Victims. Dus het ging ook over de Japanse aardbeving. En ze zouden dat doen tot een maximaal bedrag van 100.000 uh, 100 dollar. Nou, dat viel in feite heel, in heel slechte aarde. Want mensen ja, hoezo... Zeg, je stuurt mijn boodschapje en dat moet ik dan retweeten... om uh, um jou te plezieren. En dan maak je die dollar over. Nou, dat vinden we toch wel schaamteloos. Dus uh, dan kun je net zo goed meteen die 100.000 dollar overmaken. Overigens heeft Bing dat daarna ook meteen gedaan. Newsjack in goedkoop, actueel. Minimale inspanning, maximaal resultaat... en de sociale media zijn daarbij zeer belangrijk. Charles Bormans, graag tot volgende week. Tot volgende week. En waar vier ik nog voor op vanavond? Nou, voor de aflevering wellicht van het uh, politiebureau... stationsplein Gangzhou van Tegenlicht. Ga het gaat over het alledaagse werk van politieagenten in China. Die houden zich namelijk met van alles bezig. Van niet uitbetaalde arbeiders op het platteland... tot mensen die geen treinkaartje kunnen kopen. Het politiebureau als venster op de Chinese samenleving. Om vijf voor negen op Nederland 2. En voor de liefhebbers een reconstructie van de terugkeer... van de Belgische wielrenner, voormalig Belgisch wielrenner... moet ik zeggen, Freddy Maartens. Om tien over negen op natuurlijk Canvas. En daar voorafgaand op Canvas het programma met de intrigerende titel... Mag ik u kussen? Ga ik niet aan jou vragen, Jurgen. We gaan praten over Dag, dat was ooit een gratis krantje. Heeft anderhalf jaar bestaan, 30 miljoen euro geloof ik gekost. Uh, over de hele teleurgang van Dag is een boek geschreven. Een van de schrijvers is zometeen hier. Surf naar degids.fm. Lunch zometeen, blijf luisteren. Vanavond om 7 uur. 10 jaar kunststof op Radio 1. Met Volkskrant-hoofdredacteur Philippe Reemarkt... schrijfster Naima El Bezas en jazzpianist Bert van den Brink. Vanavond van 7 tot 8, 10 jaar kunststof. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Dit is echt ongelooflijk. Nog nooit vertoond. In 10 dagen tijd 50 kansen op 1 miljoen euro.